Drie uur Marian Koekoek met het NOS Journaal. Een ziekenhuistechnicus in de Amerikaanse staat New Hampshire... is veroordeeld tot 39 jaar cel... omdat hij tientallen mensen bewust heeft besmet met hepatitis C. De man wist dat hij besmet was. Hij was verslaafd aan pijnstillers... en nam in verschillende ziekenhuizen tijdens zijn werk... klaarliggende injectiespuiten weg. Hij injecteerde de pijnstiller bij hemzelf... en vulde de spuit vervolgens met een zoutoplossing en legde hem weer terug... Meer dan 40 patiënten liepen daardoor hepatitis C op, een ziekte die de lever aantast. Een aantal patiënten is overleden, mede als gevolg van de besmetting. Meer dan de helft van de jongeren tussen de 20 en 24 jaar heeft het afgelopen jaar tijdens het stappen ecstasy gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut onder 3000 jongeren. Bijna een kwart heeft dit jaar ook een blackout gehad. Het gebruik zou samenhangen met de opkomst van grote festivals. Het zou daardoor steeds gewoner zijn geworden om ecstasy te gebruiken. Van de XTC-gebruikers gebruikt 1 op de 5 meerdere pillen per avond. Volgens de onderzoekers nemen ze daarmee grote gezondheidsrisico's. Ecstasy is een hard drug. In de Braziliaanse stad Sao Paulo is opnieuw een gebouw ingestort tijdens werkzaamheden. Reddingswerkers zoeken naar mensen onder het puin. De werkdag was voor de bouwvakkers net afgelopen toen het gebouw instortte. Het is onduidelijk of er nog mensen binnen waren. Woensdag gebeurde ook een ongeluk op een bouwplaats in de stad. Toen viel een hijskraan op het dak van een nieuw voetbalstadion voor het WK van volgend jaar. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer, vannacht vriest het op de meeste plaatsen licht. In de loop van de nacht kan nevelmist of laaghangende bewolking ontstaan. Overdag blijft het veelal grijs, het is droog en het wordt 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Het Saskia Weerstand. Ja, een hele goede nacht. Fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht. 3 december zijn alweer. December. laatste maand van het jaar alweer is aangebroken. En uh, nog maar een klein maandje, dan zitten we alweer in 2014. Gaat snel, gaat snel. We gaan de komende twee uren hebben over het leven op straat. En dat doen we uh, naar aanleiding van... Uh, ja een fractievoorzitter CU in Leiden die, die het daarover heeft gehad deze week. En aan tafel heb ik twee hele interessante gasten. Die ga ik nu aan u voorstellen. Ik heb namelijk Jerry Winkler aan tafel. Goedenacht. Goedenacht. Welkom. <tankt> Dankjewel. En ik heb ook Coco Gubbels aan tafel. Goedenacht. <tankt> Goedenacht. Ook welkom. Um, ja, even kort. Jerry, um, stel jezelf eens heel kort voor... als jij dat in een paar zinnen zou moeten omschrijven. Wie heb ik hier dan aan tafel? <tankt> uh, nou, mijn naam is Jerry Winkler. Ik ben... Uh... Denk ik, uh, waar mensen misschien van zullen kennen... is in 2010 veel in het nieuws geweest als de ex-dakloze miljonair zo. En uh, ik heb zelf jarenlang op straat gezworven. En ben er op een best wel bijzondere manier uh, vanaf geraakt. ja. Yeah. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar je verhaal, want dat is inderdaad heel erg bijzonder. Ik heb het gelezen, maar u thuis heeft dat natuurlijk nog niet meegekregen. Dus dat gaan we vannacht allemaal achterkomen. Het is bijna een filmverhaal, kan ik u vertellen. En ook aan tafel Koko Geubels, goedenacht. Hai. Uh, jij bent antropoloog en ook journalist. Ja, klopt. En wat heb jij met dit thema te maken? Ik heb een hele tijd terug uh, besloten, samen met de hoofdredacteur van HP De Tijd destijds... om uh, gewoon eens een aantal weken on the cover te gaan als dakloze en te kijken hoe het uh, gesteld is uh, met hulpverlening in Nederland en hoe dat gaat. En hoe heb je dat aangepakt? Gewoon gaan. Maar heb je dan ook uh, uh, een paar gaten in je broek geknipt of uh, uh, kleding aangepast? Of ben je gewoon zoals jezelf gegaan en dacht je, nee, ik zie het wel... Um... Ik ga het gewoon zo proberen. Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik had zelf natuurlijk uh, uh, ook uh, wel wat vooroordelen. Um, en uh, had wat kleding aangetrokken wat er nou ja, minder netjes uitzag mm -hmm. natuurlijk. Uh, maar wat inderdaad ook niet helemaal schoon was. Um, ik kwam er eigenlijk pas later uh, achter dat uh, als je dakloos bent, dat je er echt helemaal niet smerig bij hoeft te lopen. Nee, um, dus uh, in eerste instantie ging ik iets te smoeselig de straat op. Oké, okay. dus toen stond je daar en dacht je, oh, ja. sta ik hier in mijn vieze kleding tussen allemaal hele nette mensen. Dat is natuurlijk ook helemaal niet... Uh... En tegelijkertijd uh, uh, heeft het uh, ja, toch ook wel bijzondere inzichten gegeven omdat je dan merkt hoe mensen op je reageren. Ja, nou Jij bent uh, ook antropoloog en uh, journalist. Dus ik kan dat dan ook heel mooi verwoorden. Maar als we het dan hebben over zwervers. Over welke mensen hebben we het dan? Wie, wie vallen er onder de, de naam zwervers? Dat is een beetje lastig. Want uh, in de volksmond hebben we het nog wel eens over zwervers. Ik denk mm -hmm. dat we het dan hebben over mensen die langdurig dakloos zijn. En uh, vaak ook buiten de, de uh, hulpverlening leven. Dus een mm -hmm. beetje het zwiebertje verhaal. Um, maar er zijn um, uh, duizenden dak- en thuislozen uh, hier in Nederland die uh, of soms voor hele korte tijd dak, uh, dakloos zijn. Mm -hmm. um, en soms zelfs gewoon een baan hebben. Oké. Okay. Um, um, weliswaar uh, in, de nacht, uh, in de nachtopvang verblijven, maar overdag gewoon naar hun uh, werk gaan. Oké. Okay. Um, dus je, je hebt mensen die um, uh, korte tijd uh, even opvangen en hulp nodig hebben. En er zijn mensen die voor langere tijd uh, hulp nodig hebben. Ja. En het ligt daar een beetje aan wat, uh, wat het probleem is. Maar het uh, zijn over het algemeen mensen die wel hulp nodig hebben. Maar het zijn toch ook soms mensen die er zelf voor kiezen? Ja, kiezen vind ik niet het juiste woord. Okay. Um, uh, je, je kiest er niet voor om buiten te te leven in die zin. Nee, precies. Het is, het is, niet is meestal een gevolg um, en een soort van gewenning... Uh, uh, waar je in terechtkomt uh, op het moment dat je langdurig dakloos bent of hmm. wordt. Uh, en dat, dat kan zijn omdat je als zelfjongere uh, begonnen bent... en jong op straat bent gekomen, in kraakpannen terecht bent gekomen... hulpverlening vermeden hebt hmm. en op die manier langere tijd buiten verblijft. Ja. Um, uh, maar vaak heeft het wel te maken met uh, hulpvermijdend gedrag... Ja, okay. uh, mensen die teleurgesteld zijn in de hulpverlening, of uh, per definitie uh, niet, uh, ja, liever, liever niet in contact komen met hulpverleners, of uh, zo'n traject bijvoorbeeld niet in willen. Of, uh, hmm. Dus ik, ik vind een keuze, vind ik niet uh, dat ze er zelf voor kiezen, vind ik niet een uh, correcte benadering. Oké, okay. en ben je het ben daarmee eens, Jerry? Jij zit hier. Uh... Ja, je hebt zelf jarenlang ook op straat gezworven. Ja, klopt. Een, een keuze, dat is het niet. Zeg, zeg Coco, ben je het nee, daarmee eens? Of... Ik, tuurlijk ben ik het daarmee. eens. Mm. Ik had voor de niet als kind zijnde, van laat als dus ik groot ben, wil ik zwerver worden. Nee. Dat, dat, dat, dat, uh, nee, daar dat kies je absoluut niet voor. Nee. En jij bent uh, wel uh, op straat beland eigenlijk. Ja, en je klopt. hebt uh, een paar jaar gezworven ook. Hoe, hoe is dat zover gekomen in jouw geval? Um, ik denk dat het, het, het merendeels eigenlijk is allemaal verschillende situaties die zich opstapelen. En, en, en allemaal verschillende de inbrengen in situaties waar je zelf terechtkomt. Mm -hmm. Waardoor je eigenlijk zonder dat je het zelf doorhebt uh, in één keer uh, beseft dat je eigenlijk uh, op straat staat en helemaal niks meer hebt. Yeah. Ik denk dat. dat, dat en, en er zijn heel veel verschillende gevallen van, van hoe je op straat kan geraken. Bij mij heeft het eigenlijk een. een een situatie inderdaad van, van, van opvanghuizen, uh, slechte begeleiding, slechte hulpverlening uh, die er was. En dan niet aan de hulpverlener zelf, maar de beperkte beperktheden waar hun mee te maken hebben. Hm. En ik, ik absoluut niet klaargestand was om ook op een, uh, op een zelfstandige manier de maatschappij in te gaan. Omdat ik, ja, ik heb niet echt een, een opvoeding daarin gekregen. En daardoor maak je, uh, maak je fouten die, die waar, waardoor je sneller en harder bestraft wordt dan, dan uh, de menigeen. Hmm. En, en voordat je het weet, dan, uh, nou, dan leef je op straat. Dus eigenlijk kwam het vanuit huis uit. Al ging het niet goed, had je geen fijne basis... waardoor je uiteindelijk met ja, nou, verschillende het, stappen kijk, het, op straat terecht kwam. Of? Ja, het, het, het zijn wel veel verschillende verhalen die je hoort. Kijk, mensen, dat is, dat is inderdaad een indruk die ze hebben van... of het zijn jongeren die niet willen luisteren... of mensen die ervoor kiezen en doen... Kijk, bij mij was het het geval dat mijn moeder op hele jonge leeftijd een hersentummel kreeg. Mm. Ik kwam toen noodgedwongen bij, uh, bij mijn vader en stiefmoeder te wonen, wat totaal niet klikte. Nee. Waar ik ook uh, naar mijn ideeën gewoon totaal niet gewenst was. Ja. En uh, vanuit daar dus vanuit huis in allerlei hulpinstanties terechtkwam, die nog in de kinderschoenen stonden. Ja. En, en uh, ik kwam uh, met bijvoorbeeld het toeziensvoogd krijgen in één keer mee te maken. Een toezichtsvoogd. Dan heb je dus over één voogd. die. Uh, ik geloof toen nog tussen de 18, 19 jongeren moest begeleiden. Zo. Waardoor je ook niet de intensieve begeleiding kreeg. die je eigenlijk nodig had om, om verder te komen. Hm. Dus, en, en zo zijn er ook andere verhalen. die ik van, van jongens heb gehoord. waarvan bijvoorbeeld vader alcoholist is. moeder drugsverslaafd. Uh, ja. Enorme slechte jeugd. En zodoende door hulpinstanties ook op straat terecht zijn gekomen. Maar niet omwille dat ze daarvoor hebben gekozen. of nee. het verkeerde pad op zijn gegaan. Of. of Nee. Of iets anders. Het zijn heel veel verschillende situaties. Samenloop van omstandigheden dan eigenlijk. Ja, en tegenwoordig ja. is het richteltje heel dun om, zo, uh, om, om, om daar te raken. Mm. Ja. Ik, zie, ik zie Coco heel hard knikken als het gaat om falende hulpinstanties. Daar uh, reageerde je wat heftiger op. <laughs> Qua knikken, nou. is dat, is dat, was dat vooral al een aantal jaar geleden? Want dan hebben we hebben het bij Jerry over hoeveel jaar geleden ongeveer? Uh, dat het nou, in de kinderschoenen ik, stond? Kijk, ik denk dat ik nog vier, vier jaar geleden, of sliep ik nog bij het leger, dat is hij al zoiets, vier, vijf okay. jaar geleden. Ja. Oké, okay, maar je zei net, he, waar, waar eigenlijk voor, voor jongeren het in, nog in kinderschoenen stond, he, de, de hele hulpverlening, dat gaat dan over. Dan praat ik echt over, toen was ik denk ik een jaar of 13, 14, dus. Uh... Het is nu. Uh, <laughs> nou, ga je het verraden, hè? Het is uh, diep dus in de nacht. Het jaar geleden, jongen, jongen. <laughs> dat dat ja. gaat wel erg hard nu. Uh, <laughs> dus het is, is, is een tijdje terug. Ja. ja. ja. Uh, maar maar klop, klopt dat? Is dat was nee, ik, dat ik, tot ik toen echt nog in de kinderschoenen? en. Uh, ik wil niet per se um, uh, zeggen dat de hulpverlening zo ontzettend slecht is. Nee. Um, uh, de, de, wat Jerry zegt, het is, het is heel vaak een combinatie. Ja. Het is een combinatie van heb je inderdaad uh, uh, voldoende opvoeding van de huis uit meegekregen? Uh, de voogd die je toegewezen krijgt, is dat iemand die tijd voor je heeft of voor mm -hmm. je neemt? Um, uh, kom je inderdaad in een opvangorganisatie uh, terecht uh, waar je inderdaad een goede begeleiding krijgt, ja of nee? Mm. Um, het, het, ja, het is gewoon een hele vervelende mix vaak uh, waardoor het niet goed gaat. Ja. Um, ik heb al onlangs uh, nog contact gehad met een aantal hulpverleners die aangeven... ja, weet je, eigenlijk vind ik het niet leuk meer. En ik krijg ook niet meer de ruimte, ook financieel niet meer, maar ook in mijn tijd niet. En ook van de, door de wetgeving mm. krijg ik niet meer de ruimte om mensen te begeleiden zoals ik dat zou willen. Uh, en uh, zij haken een beetje af... Um, uh, krijgen, krijgen niet meer, uh, hebben niet meer de voldoening om te kunnen doen... voor de mensen wat ze graag zouden willen doen. Ja. Uh, en zien andere collega's vervangen worden... door mensen die ja, binnen dat kader gewoon hun ding doen. Hm. Um, uh, ja Wat, wat zeker uh, in, in de maatschappelijke opvang... Uh, ja, dat is geen van negen tot vijf baan. Dan nee. moet je echt wel even nee, wat verder... Wel... Uh, ja, en je hebt gewoon meer tijd nodig. Het heeft vooral te maken met, met tijd. Tijd en energie erin steken. Ja. Ja, de jongeren inderdaad die, die het gewoon moeilijk hebben. Daar moet je mee gaan zitten. En daar moet je ja. mee gaan praten. En als je als voogd inderdaad een aantal gezinnen hebt... Uh, zodat je één keer in de week tien minuten naar binnen stormt en weer naar buiten... ja, ja weet je, dan kan je gewoon je werk niet doen. Dus het ligt, het ligt niet aan de hulpverlener zelf... Niet Altijd um, ligt het aan het systeem, ja, weet je ook niet altijd, ja. dus het is: uh, ik, vind het, ik vind het heel uh, hard om te zeggen, te zwart-wit om te zeggen dat het dat de hulpverlening slecht is, ja. uh, maar het is uh, vaak een combinatie van een aantal zaken. Oké, okay, dus er kunnen nog wel uh, zeg maar ja, in die zin zijn er dan verbeteringen te doen, maar die komen dan ook vooral uit tijdgebrek, geldgebrek, uh, misschien gebrek aan. En ik vrees ja. helaas ook te weinig uh, uh, ja, begrip. Um, bij uh, overheid... Mm. We zijn nu natuurlijk aan het schuiven van, de, uh, van de Rijk naar gemeente. De gemeente moet het nu gaan, uh, gaan opvangen. Mm -hmm. ja, zijn die daar wel op toeberust? En kunnen ze dat wel aan? En hebben zij wel voldoende budget om dit te gaan opvangen? Ja. Dus uh, ja, daar hou ik wel mijn hart voor vast. Ja. Ja. ja, dat zijn nog wel grote vraagstukken inderdaad. Of het dan inderdaad in goede banen geleid gaat worden of juist niet. We gaan naar muziek. En daarna ben ik heel erg benieuwd naar een dag uit het leven van Jerry. Maar dan wel een jaar of veertien geleden. Hoe dat dat dan precies uitzag. We gaan eerst luisteren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 And Things that I may never see again I can't wait to get on the road again On the road again Rolling voor for Willie Nelson. On the road again, hoorde je hier op Radio 1. Dit is De Nacht, u naar. We hebben het vannacht over het leven op de straat. Ja, het bestaan van uh, een zwerver eigenlijk. Is zwerver eigenlijk een netjes woord, Jerry? Vraag ik aan jou. Jij hebt jarenlang op straat uh, gezworven, maar is zwerver nou... Het uh, klinkt eigenlijk helemaal niet zo leuk. Is, da is dakloos dan leuker? Of is zwerver eigenlijk een heel normaal woord? Um... Ja, zwerver. Iedereen die kent het onder de noemen, zwerven Maar ik noem het altijd liever dak- of thuislozen, ja. Ja, dat klinkt gewoon wat netter. Ja, denk ik wel. Ja, het ja. is een zwervend bestaan, maar je bent gewoon dakloos dan. Ja, in principe ja. wel. Oké. Okay. Ja. hey jij was redelijk jong toen jij uh, ja, naar een, een, een, een voogdgezin ging. Eigenlijk je kreeg, of ging in ieder geval naar een pleeggezin. Je kreeg een voogd ook die de toezicht op jou hield. Maar ja, die had eigenlijk heel weinig tijd. Want die had heel veel kinderen onder toezicht. Ja. Um, Uiteindelijk raakte jij op straat terecht. Uh, hoe, hoe gaat zoiets? Is er dan op een dag dat je denkt... nou, ik neem mijn slaapzakje mee, mijn kussen mee... en uh, tabbe, ik ga het eens dus op straat uitzoeken. Want dat, dat lijkt me zo raar. Nee, nee, dat, dat, dat gaat niet zo heel snel. Nee. Er nee. gaan echt wel wat dingen aan vooraf. En met name dus uh, het, het, het, het, als laatste... dat je fundering je baas wordt weggehaald... zodat je je huis kwijtraakt. Of, mm. of of een plekje waar je slaapt. En... Um, op dat moment dan, uh, ik denk dat het bij mij zo was, is dat ik wel wist dat ik mijn huis ook kwijt zou raken. Ja. Omdat ja, je ziet zelf wel die problemen aankomen. En dat ik uh, een, een goede weekendtas met, met mijn kleren en spullen uit. En uh, ja, op een gegeven moment staan je in het begin. Kun je af en toe even bij een vriend logeren. Of misschien zit je nog een beetje in de ontkenningsfase van je eigen situatie. Mm -hmm. En op het moment, dan merk je dan ook weer dat je te afhankelijk wordt. Ook, of tenminste, je wil niet die, die andere mensen opzalen met jouw problemen. Dus ook langzaam daar ga je weer weg. Ja. Ja, en dan uh, kom je er dus steeds wel langer achter, of meer achter van... ja, ik sta nu echt gewoon op straat. In principe heb ik nu niet een eigen voordeel om ergens naar binnen te gaan. Nee. En uh, ja, in het begin is het nog wel, wel misschien een soort van avontuur. Je gaat het een beetje romantiseren voor jezelf om het aan te kunnen. ja. Maar weet je, weet je echt nog de eerste nacht dat je echt helemaal op straat sliep? Of? Ja, dat, dat, dat, ja dat, dat weet ik nog wel. En dat vond ik ook echt absoluut geen probleem. Nee, toen had je nog dat romantische beeld. Het nou was ja, een beetje het, onder De sterren de, ja. uh, de wereld was even van mij, denk ik dan maar. Rekening, ja. Maar dat was voor, voor hele korte duur. Met je knapzakje, inderdaad. Ja, ja zo'n dubbeltje. Ja. <laughs> ja. Uh, alleen dan op een wat, uh, wat modernere mode. Maar nee, ik. ik uh, in het begin is het, is, is het allemaal nieuw. Dus uh, dan ga Waar je een beetje. je dan, de... die eerste nacht? Um, de eerste nacht heb ik toen geslapen. Dat was in een in een, <gul> <gul> gelukkig ben ik ook niet zo groot. Dat was in een in een kinderspeltuin in zo'n speelhuisje. Ik denk nou, dan is dat mijn huis. <gul> <gul> Dus dat was eigenlijk, maar ook dat, dat slaap ging heel beroerd. Want het huis was iets van twee meter hoog. En er zaten echt van die, van die geulen aan de zijkant. Waarvan ja. ik denk, nou. Dus dan ga je de hele nacht zitten twijfelen. Als ik me s'nachts nou omdraai, dan val ik misschien wel. Dus, oh, dus dat niet. was niet een super-traumatische. een, een super af? Ja. Nee. Ja, ja, dan word je s morgens wakker. Uh. Dus het was niet een supernacht. Maar nee, ik zeg het. Is, het is op dat moment is het een ontkenning eigenlijk van de fase mm. waar je in zit. Ja. En, en, en dan romantiseer je het. En dan ja. maak je het allemaal net even iets mooier dan het is. Ik dacht, nou, ik heb mijn eigen huisje en ik heb een bankje en ik ga hier lekker slapen. En dan, maar de volgende ochtend word je wakker en dan denk je na zo'n gebroken nacht. Nee. Nou, dat is, het, is het eigenlijk... het misschien ook niet helemaal. Of... Nee, nee. Dat, en, en daar kom je op een gegeven moment. Waar ik, ik absoluut niet de mensen ook druk op straat liepen. Dus nee. wat je dan nog eens een keer krijgt is dat je hele vreemde tijden krijgt. Je gaat Echt diep in de nacht ga je ergens helemaal verstopt ga je slapen, maar je staat ook om vier uur half vijf op. Want stel, er loopt iemand oh. langs, die ziet dat je op straat slaapt. Dus het, het, het is je komt in een heel ander ritme terecht. Ja. En dan heb je natuurlijk ja de schaamte eigenlijk dat ja, je zeker. op straat slaapt. Ja. ja, ja. Maar dat is wel ja. heftig dan. Want je verstopt je dus eigenlijk gewoon s'nachts. dan zorg je eigenlijk dat niemand je tegenkomt en dan ja. rare plekjes zoek je op had je op een gegeven moment vaste plekken dat je dacht... nou, daar kan ik me goed verstoppen, daar verberg ik me elke nacht... en dan doe ik daar snel. Ja, er zijn wel plekken geweest waar ik wel wat vaker ben geweest. Hmm. Ja. Maar ja. Om, om, om... kijk, over het algemeen, dan ben je dan weer op die plek en dan weer daar. Dat, dat, dat verschilt wel. Maar ik, ik, voor mij was het wel erg belangrijk... Dat, dat, dat er niet mensen zouden langs kunnen lopen. En dat ze zouden kunnen zien van kijk hem daar nou liggen. Hé, hey, dat, hey, uh, dat is toch de jerry? Ja, dat is ik bij op school dat je wel toen ik ja, niet ja, ja, nou bijvoorbeeld ja. misschien zoiets. Dat, dat, dat, uh, ja, dat, dat, zou, dat zou enorm voor mij toen uh, ja. een ramp zijn geweest. Ja. Ja. Maar dat is opnieuw eigenlijk de confrontatie in de situatie waar je in zit. Ja. Ja, en in, in, eigenlijk, de, kijk, falen is het niet. Maar je hebt niet wat bereikt of, of, of iets of wat dan ook. Nee, het voelt en, wel heel erg eenzaam. Denk ik ja, er dan is dan niemand het. die ja. trots zegt van, uh, oh ja, ik ben ik, ik heb schulden, weet je. Dat, dat, ja. dat, dat heb je ook niet. Dus het, het, het is eigenlijk meer een beetje ja, je eigen situatie verlogen. Ja. ja, maatschappelijk dan toch niet inderdaad helemaal het succes wat je had willen zien. Nee, nee, nee, nee. verder van dat. Ja, naar is dat toch eigenlijk. Coco, heb jij ook... Um, echt op straat geleefd? S'nachts ook buiten geslapen? Of ben je toch stiekem s'nachts naar de opvang? <laughs> ik heb gewend. het grootste gedeelte inderdaad gewoon netjes in de opvang doorgebracht. Mm -hmm. uh, natuurlijk ook omdat ik gewoon daar heel nieuwsgierig naar was. Ja. Uh, maar ik heb inderdaad ook wel buiten geslapen, ja. ja. En hoe, hoe was dat voor jou? Vreemd. Vreemd. Mm. Ja, ook wel een soort van uh, kamperen, zeg maar. Het was eigenlijk uh, best lekker weer. Het was in de zomer. Was je goed voorbereid ook met een slaapzakje en een kussen? Ja, ik had of, uh... inderdaad een slaapzakje bij me... Uh, en ik heb gewoon uh, heerlijk op het strand geslapen. Want ik, okay. uh, ik, ik zat toen in Den Haag. Dus ik denk van nou weet je, dat ik dan toch hier ben. <lacht> maar het is, en, en ik moet ook, uh, ook eerlijk bekennen, ik had iemand bij me. Um, ja. uh, als vrouw alleen op het strand slapen, waar dus echt helemaal niemand is. Ik denk dat je dan een risico uh, neemt wat, uh, ja. uh, wat je gewoon niet moet nemen. Hm. Dus ik had een uh, ervaren buitenslaper bij me. Oké. Okay. Ja. Uh, die, uh, die me ontzettend veel heeft laten vinden in, uh, in Den Haag en, uh, en omstreken. En, en die heeft me ook laten zien waar, waar hij uh, uh, sliep s'nachts. En ja. dan, uh, als we dan over straten uh, liepen, dan zei hij van... Oh, hier in de partij kan je heel goed slapen, want dan kan je zo net erachter. Weet je, dan lig je uit de wind. Met tips en tricks. Uh, echte tips en tricks. daar <laughs> ja, zie je ja, heel hard lachen. Die denk, dat, dat ken ik wel. Ja, ja, ja zeker dat, ja. En ja. uh, uh, uh, bijvoorbeeld de vrachtwagen, dat hij zei van... ja, want als die vrachtwagen nou... Uh, die probeer je altijd even. Want als je nou open is, uh, aan de achterkant... Dan, dan kan je daar dus ook in kruipen. Maar ja, dat is natuurlijk wel lastig. Als dat ding gaat rijden, dan weet je, je dus heel niet waar je, je uit moet Nee, nee precies. Moet oh, je wakker in Polen. <laughs> ja. Als verstekeling ook ja. nog eens dan, ja. Dus nee. um, denk je dat jij... Um, um, met jou, je bent eigenlijk op research gegaan, hè? Ja, participeren in journalistiek. En dat heb je dan heel letterlijk genomen door het echt te ondergaan, zeg maar. Denk jij dat je bij het gevoel bent gekomen dat Jerry heeft gehad? Jij nee, wist natuurlijk dat het, dat het tijdelijk was? Uh, nee. Als onderzoeker, en zelfs als je daar helemaal in en voor langere tijd gaat doen, heb je altijd nog die al in je zak ja. zitten. Ja. En echt, dat is zo'n immens verschil. Ik, mm. ik zal nooit kunnen zeggen... tot de dag dat ik zelf dakloos word... en echt in zo'n situatie terechtkom... Uh, ik kan nooit zeggen dat ik weet wat Jerry heeft meegemaakt. Of nee. elke andere dakloze. Hm. Uh, omdat ik altijd een voordeelsleutel heb gehad. Um, en dat heb ik ook altijd gezegd. Ik, ik kan hooguit het verhaal, het luik zijn... Uh, waardoor de verhalen naar buiten kunnen komen. Ja. Ik kan hooguit vertellen uh, wat uh, ik heb meegemaakt... en wat ik van andere mensen heb meegekregen. Maar ik... ik nee. Zolang je die voordeelsleutel hebt... Uh, kan je eigenlijk niet zeggen... Hoe het is om dakloos te zijn. Nee. nee, dat lijkt me inderdaad ook dan heel erg lastig. Omdat je weet dat het tijdelijk is. En uh, ja, wat net beschrijft inderdaad van het is zo uitzichtloos. Op een gegeven moment denk je, ja, ik heb inderdaad alleen nog mijn vaste plekje, misschien of hè, een soort van vast plekje waar ik slaap. Maar dat is dan ook echt de enige zekerheid die je op dat moment hebt. En dat, dat maakt het natuurlijk dan. Uh, zo heftig om op straat te leven, inderdaad. Ik kan me in jouw geval ergens nog voorstellen. Dat je weet, van, nou het is drie weken, vier weken. Uh, het is een uitdaging in die zin nog. Maar uh, ja, het echte gevoel pakken, dat, dat lijkt me inderdaad ontzettend moeilijk. Maar je hebt natuurlijk wel heel veel mensen gesproken uh, en daardoor die verhalen komen je natuurlijk wel dichterbij. Het ja. gevoel. En ik, ik, ik kan je wel vertellen dat uh, eigenlijk al in de eerste week... Uh, ik wel heel erg meekreeg hoe het is om zo'n hele dag door te komen. En ja. ik was, na een week was ik ook kapot. Ik was echt dood en dood, moe, dat geleur ja, met ja. je spullen. En de hele tijd alert moeten zijn uh, op, uh, op, op je spullen. Dat je ergens op tijd bent. Want als je te laat bent, kom je niet meer binnen. Hm. Uh, je moet zorgen dat je daar en daar op tijd bent. Je moet zorgen... Maar je hebt geen geld, dus je moet het hele stuk gaan lopen, dus je moet op tijd weg. Oh, het is, ja. het is ja, ja, ja. echt een logistiek onderneming <laughs> om, om her en der gewoon op tijd te zijn um, en je zaken geregeld te krijgen. En ik, en ik denk dat ik in die zin wel uh, een beetje uh, heb meegekregen hoe het is om uh, dakloos te zijn, ja. zeg maar, om in dat systeem mee te draaien. Ja. Uh, en dan heb ik het over dat je. Um, uh, uh, dus inderdaad, hey, je moet conformeren aan wat hulpverleners of, of instanties... Uh, jou vertellen wat je moet doen ja. om in aanmerking te komen... voor bijvoorbeeld een daklozenuitkering. Uh, uh, uh, dat je je moet melden her en der. En dan moet je weer daar melden, dan moet je weer zus doen, dan moet je weer zo doen. Uh, als, je, uh, als het overdag regent, moet je zorgen dat je ergens naar binnen komt. Ja. Dat is ook nog best wel een uitdaging. En je moet al die stukken moet je dus helemaal lopen... Ja. Um, of het is druk en lawaairig... of ze zijn agressief... Of, uh, en daar, ja, dan, daar ga je dus een andere oplossing zoeken. Dus je bent eigenlijk continu bezig om... van de ene plek naar de andere plek te overleven... en te lopen en te doen en ja. het georganiseer... En, en je bent doodmoe. Je bent echt... Back af. En soms heb je gewoon geen zin meer. En dan heb je ook zoiets van, joh, weet je? <laughs> Laat maar. Ik pak die huisdeursleutel weer. En ik, uh... Nou, ik zou je eerlijk zeggen dat uh, ik op een gegeven moment... Uh, het, het nodig had om weer even een paar nachten thuis uh, te slapen. En dan, uh, even opladen. Dan, ik moest echt even opladen. Ja. Uh, omdat ik het gewoon niet meer voor elkaar kreeg... om en mijn verhaal te houden... Uh, en te luisteren naar wat mensen vertelden. En ik moest natuurlijk ook nog uittikken. Ja, uh, ja omdat het, ik, het is omdat ook veel indruk. Omdat ik zo vind. ontzettend veel informatie meekreeg. Ja. en uh, mensen zo ontzettend veel vertelden. Ja. Uh, dat ik, ik moest af en toe gewoon even helemaal leeglopen. En dan uh, deur op slot en uh, mijn ogen dicht. En gewoon even echt 12, 13 uur achter elkaar slapen. Ja, ja. ja begrijpelijk wel ergens. We hebben ook live muziek vannacht uh, in onze studio. Marianne Heines komt dat uh, verzorgen voor ons. En uh, ja even kijken hoor, welke microfoon uh, kunnen we. Ja, waarschijnlijk als je in die praat, dan horen we je wel gewoon. Deze? Ja hoor, ja. zie je, daar ben je al. Mm. <laughs> heel erg goed. Hey, jij heet Marianne, alleen als artiest ga je heel anders door het leven. Nou, ik ga hetzelfde door het leven, maar met een andere <laughs> Qua naam. Qua naam, ja precies. Qua naam. Welke namen draag jij als muzikant bij je? Oniva. Oniva. En waarom? Als je Marianne heet. heet uh, geen dat heeft Lucia een keer bedacht. Daar maakte ik eerst muziek mee. En we ja. vonden dat grappig. Want het betekent in het Frans laten we gaan. Maar je schrijft het op zijn Engels. En dan betekent het op Eva. En het is heel dubbelzinnig. Net als uh, ja, de muziek. Oké, okay, want je maakt hele dubbelzinnige muziek. Nou, Het klinkt heel lief, maar het uh, valt wel mee. Oké, okay, nou, ja, dan ben ik wel erg benieuwd. Je, je zingt in het Nederlands, hè? Ja. En je schrijft al je teksten zelf? ja. Kijk, heel leuk. En waar woon je eigenlijk? Mag je dat ook Ik vragen woon nu in Amsterdam. En ik woonde daarvoor in Bennekom. En ik ben geboren in Assen. Kijk, dat hier is het een... hele verhaal. <laughs> heb jij ooit een, een, een, een nacht misschien je sleutel vergeten... dat je s'nachts ergens moest rondzwerven? Of uh, kun je je helemaal niet vinden in het verhaal van op straat leven? Ik vind het wel heel interessant. Maar ik zou altijd nog naar iemand toe kunnen lopen... en daaraan kunnen bellen. Yeah. En we hebben tegenwoordig allemaal telefoons. Dus als ik mijn sleutel niet heb kan ik ook iemand opbellen of die de deur open wil doen. Ja, dus het is ver uh, voor je bedshow eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hé, hey, jij gaat muziek voor ons maken vannacht. Uh, wat ga je als eerste voor ons spelen? Snor. En dat gaat over snorren daadwerkelijk als in uh, de Movembers... die we nu allemaal hebben laten staan misschien wel uh, als in de snor. Of uh, het zit wel snor, of waar gaat het over? Dat zeg ik niet. Oh, dat zeg je niet. Nou, dan gaan we gewoon luisteren. <lacht> Dan komen we er vanzelf achter, denk ik, neem ik aan. Alles gezet Ik laat je slapen In mijn pen Als je wakker wordt Dan ben ik al weg. Ik zag je op straat Je keek me lief aan En ik was Alleen Je zat Op de stoel als je daar beland, ik nam je mee. Thuis aten we pizza voor twee. Ik een margherita en jij met zalmfilet. Thuis aten we pizza. je keek me lief aan en ik was alleen. Je zat op de stoep brand, hoe was je daar? trapte je aan de bank En later ging je hangen Aan het bank. Ik vond het al niet mooi Maar het ging er nog niet zo lang Dus ik laat je achter in mijn bed Ik vond je lief Maar daarmee is alles gezegd Ik laat je slapen Even halen, live hier in de studio. Ja, we zijn met z'n oh, drieën. Dus dan, uh, <laughs> ja, ja. We kunnen dan een klein applaus, wat dan toch nog uh, ja, dat is eigenlijk veel groter verdiend. Maar uh, eh, ja, we zijn maar met z'n drieën. Maar misschien dat mensen thuis ook meegeklapt hebben. <laughs> ik vind het wel heel erg mooi. Het is heel poëtisch. Hele poëtische uh, leuke muziek. Je gaat nog veel meer voor ons spelen vannacht. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus we komen zo weer bij je terug. En we hebben het vannacht over uh, ja, het bestaan op straat. Het leven. Uh, Onder de sterren. En dat klinkt veel romantischer dan het eigenlijk is. En in de studio heb ik Jerry Winkler. Hij is zelf uh, jarenlang um, ja, dakloos geweest. Eigenlijk gezworven over een straat. En Coco Gubbels, die heeft uh, als journalist het zelf ondergaan. Het leven op straat. En ik vind <tie> dat dan... Een stoere keuze dat je zegt van ja, ik kan inderdaad straat op gaan overdag... en dan ga ik lekker mensen interviewen... en dan s'nachts ga ik gewoon weer lekker terug naar huis. Heel veilig, maar je hebt het gewoon echt ondergaan. Wat is dit nou het meest opgevallen? Iets wat je van tevoren helemaal niet bedacht had. Dat je dacht van... Oh, dat is een hele lastige vraag. Uh, er zijn heel veel dingen die me opgevallen zijn. Uh, op de eerste plaats dat ze ontzettend veel vooroordelen hebben met z'n allen... Uh, ja, die, die je echt zo van tafel kunt vegen. Welke? Als ik er, uh, hoeveel, hoeveel heb je er ongeveer? Maar als we met vijf <lacht> beginnen, welke <lacht> kunnen we dan gelijk. Uh... Nou ja, de, de, de, het idee dat inderdaad um, uh, een van de daklozen in Utrecht uh, bijvoorbeeld uh, gaansmorgens uh, ging douchen en uh, nou, net, net de kleren aan deed, gewoon naar zijn werk ging. Hij zich s en zich uh, s'avonds weer melden. En waar werkt hij dan? Uh, geen idee. Ik heb met die persoon uh, nauwelijks gesproken, uh, die heb ik ook maar heel kort uh, gezien. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is uh, misschien een tijdelijk uh, dakloze geweest. Maar gewoon iemand met een baan. Maar die kon niet een huis betalen of iets dergelijks. Of ja, ja hij... dat is dus ook een, he, een van die voordelen waarvan we denken: van, joh, als je, als je toch werkt, dan heb je dus toch een huis. En dat is niet ja. altijd zo. Nee. Uh, er zijn meer dan genoeg uh, gezinnen, mensen die op straat komen door een uh, opeenstapeling van uh, omstandigheden. Ja. Um, die niet altijd de schuld zijn van de mensen zelf. Nee. Maar ja, als het net uh, verkeerd uitvalt... Uh, en een combinatie van, uh, van zaken samenvallen... Ja, dan kan het zijn dat je huis uit wordt gezet. Ja. En dat kan heel hard en heel snel gaan. Um, dus uh, het is niet zo dat alle daklozen werkloos zijn... en nee. uh, uh, uitvreters uh, of niks uitvreten. En uh, uh, smerig zijn bijvoorbeeld ook... Want je kunt gewoon netjes douchen, je kunt gewoon je kleren wassen... je kunt nieuwe kleren kopen ook als je dat wil. Hm. Voor 50 cent heb je een paar sokken. Dus uh, ja. Ja, als je gewoon sokken wil uh, hebben, dan uh, kan je die gewoon kopen. Of tandenborstel. Of, uh, dus het is ook helemaal niet zo dat die mensen vies zijn of onverzorgd. Nee. Of uh, Je ziet ze ook niet altijd met een tas rondlopen... want die, ook die kan je gewoon in de nachtopvang laten staan. Hm. Um, ja, Dat zijn nog meer voordelen. Uh, dat het altijd de uh, alcoholisten zijn... Uh, Drugsverslaven Het is een deel, maar dat is het echt niet altijd. Nee, nee jij, hebt er, jij hebt er heel erg veel gesproken, dus uh, ja, ja in, in die zin heb je een, een goed beeld gekregen van uh, ja, iedereen die op straat leeft, en dat is dus een heel, uh, heel divers, heel divers ja, uh, ja, ja. aantal mensen zeg maar. Ja. Jerry, hoe, hoe ging het bij jou Want op een gegeven moment? Uh, was je op straat? Ja, op de eerste nacht gehad in het, uh, in het huisje in de speeltuin. Je dacht, nou, dit is toch ook niet alles. Uh, duurde het lang voordat je andere uh, daklozen, thuislozen tegenkwam? Waar je uh, ook echt iets mee had, zeg maar, waar je dan ook een soort van mee optrok misschien? Nee, nou, ik heb in het begin denk ik echt gewoon mijn eigen plan getrokken. En dat was eigenlijk meer. Um, omdat ik zelf toen nog wel af en toe die vooroordelen dus had. Um, dat ik eigenlijk zoiets had van nou. Ik ben al behoorlijk ver afgezacht. Ik wil nog niet dat het nog verder gaat komen. Uh, maar ja, op een gegeven moment... dan, dan, dan ook gaat dat vanzelf. En, en, en uh, je, gaat, je krijgt een keer een tip... om bijvoorbeeld bij het Leger op het soepuurtje langs te komen. Hmm. Dan kun je even een bakje soep halen. Uh, en dan raak je langzaam met wel wat mensen in gesprek ook. Ja. En ik, ik verbleef er nog niet zelf in het Leger omdat, ja Omdat Dat was voor mij eigenlijk gewoon de... Het, het, het finale punt, zeg maar. Ja, dat, dat, dat, dan had je zoiets dat, van: nou, dan, dan ben ik echt dakloos als ik daar ja, naartoe ga. Nou, dan heb je in principe wel weer even een dak boven je hoofd. Maar ja, het, is, het, is, het is meer zo van: ja, dat, dat, ik, ik moet hier toch voldoende ook zelf uit kunnen komen. Ik moet ja. toch dit zelf, dat, dat heb ik continu gehad. Ik heb zelfs ik, ik, ik, ik merkte dat je net verbaasd reageerde, bijvoorbeeld over het werken. Ik heb zelf ook dat ik, dat ik gewoon echt: smorgens, <laughs> gewoon naar mijn werk toe ging. Mm. En uh, uh, smiddags was ik klaar met mijn werk. En ik ging daarna, ik zat s'avonds meestal in een koffieshop. Ja. En daarna sliep je buiten. En dan ging je heel snel weer op je werk... eventjes bij de wastafel even snel wassen en opfrissen. En, en dan ging je weer verder. En wisten je collega's dan dat je nee, snel op straat ging? Ja, maar, nee. nee. Dus iedereen zei, uh, nou, wel thuis, wel thuis. Oh ja, hoor. Nou, ik heb wel en... meer mensen gehad. was ik ergens op visite en dan zei ik ook van... nou, een minuutje of zo, ja, ik ga ook naar huis, mazzel. <laughs> uh, maar dan wisten ze niet dat ik via straat verderop... gewoon uh, ergens op mijn tas uh, even een, uh, een uiltje lag te knappen, zeg Maar... maar het moet toch ook een raar leven dan zijn? Het is... Had je mensen tegen wie je het wel eerlijk kon zeggen? Die gewoon van jou wisten dat jij... Ja, die zijn er, ja, die zijn er wel geweest. Ja hoor. Ja. Maar hoe reageerden die dan? Uh, ja, heel vaak... Uh, uh, ik heb, ik heb superlieve super mensen om me heen gehad. Die, die ja. zeiden van, Nou, kom een tijdje bij ons uh, wonen en doen. En het, dat heb ik in het begin ook wel eens aangenomen. Alleen... Uh, ja, en nee, ik zeg, je wil niet weer anderen lastig gaan vallen met jouw probleem. Nee. nee, dus precies. Als jij dan op visite was bij iemand, dan, dan zei je niet van, nou, wel thuis, nou, ik ga nu naar huis, ik slaap hier vier straten achter uh, buiten, eh, bij wijze van <tus> dat en Maar dan zeg je dat dus eigenlijk niet ook omdat je het niet hun probleem wilt maken. Nee, precies. Jij zit in die situatie, dus je moet er ook zelf uitzien te komen. Kijk, het, het ja. is wel zoiets van: je kan ook niet verlangen dat je in één keer, kijk. De laatste tijd was een puntje discussie, de privacy wat we in Nederland hebben en, en bij verschillende mensen. En die mensen mm. hebben ook hun privacy, en dan wil jij niet als buitenstaander, dan wil jij in komen. Nee. En ook voor je, ik ik, ik, ik, zelf, ik heb ook heel lang mijn eigen trots vastgehouden. En, en dat is moeilijk omdat ik, ik heb het op een moment heb ik het los moeten laten. Mm. Dat is ook net wat ik aan haar uitlegde, is dat je iedere keer met twee vingers aan het topje blijft hangen, omdat je weet van hier kom ik uit. Maar ja. Op een gegeven moment moest je gewoon loslaten en go with the flow. En dan helemaal van begin af weer opnieuw gaan opbouwen. Ja. En dat, dat heeft een tijdje geduurd, maar je moet het wel, ik, ik heb wel het gehad van ik moet het wel hetzelfde doen. Ik wou ook geen uitkeringen aanvragen of dat soort dingen. Nee. Ook uit trots dan eigenlijk, dat je denkt, nou nee, dan ben ik dan dat, dat ja, is ik eer was te dingen. Ja, jongen, ik kan gewoon werken, ik kan ja. het gewoon, gewoon doen. Weet ja. je? Dat, dat, dat, maar ook daarin weer gewoon niet, niet, niet echt nog de, de, de situatie willen aanvaren. Nee. Hoe lang heeft dat geduurd voordat je op een gegeven moment dacht: Nou, ja, ik moet het maar gewoon misschien maar omarmen? Want... Nou, op een gegeven moment, na een paar maanden trek je het niet meer. Je nee. kan niet meer. Uh, ik, ik, op mijn werk ging het functioneren ging veel slechter. Uh, uh, mijn humeur, mijn geestelijke toestand werd steeds minder. Uh, ik, ik ging toch wel wat meer uh, drinken, blowen en doen, zodat je in ieder geval de nacht. Uh, door kon slapen in een soort roes En ja, je komt op een gegeven moment... wijk je zo ver van, van, de, van, de, van de maatschappij af, zeg maar. Dan, dan, dan voel je voor jezelf al van... oké, okay, dit, dit, dit gaat gewoon niet meer. Nee. En dat, dat kun je ook niet te lang... Uh, niet, niet te lang voor jezelf houden. Nee. Herken je dit gevoel, Coco? Ook van, van misschien mensen die je gesproken hebt ook... die dit ook aangeven. Nou, in het begin inderdaad dacht ik nog van... nou, ik kom er wel weer en het is tijdelijk... en uh, we zien het, maar... Uiteindelijk ja, toch niet opgeven, maar ja, ook ergens maar gewoon zich bij de situatie neerleggen. Of het ja, dit is heen. inderdaad wel, wel wat ik heel veel hoor. Ja. Um, een, een deel van de daklozen die we in Nederland hebben, zijn gewoon uh, uh, uh, ondernemers bijvoorbeeld met een hoge opleiding die gewoon heel lang hebben volgehouden van ik red het wel, ik red het wel, ik red het nou. wel. Er zit een enorm taboe op uh, faillissement, o, een taboe op het, op het falen, op het niet kunnen redden. Mm -hmm. uh, dat soort mensen trekken eigenlijk pas veel te laat aan de bel. Uh, houden inderdaad die trots vast. Uh, maar ook mensen die gewoon hey, een baan hebben en in een sociaal leven zitten. Uh, mm -hmm. Die het inderdaad gewoon ook niet redden. Maar die zullen nooit hardop zeggen, hooguit misschien tegen een broer of een zus of een goede vrienden. En het daar eerst... Tijdelijk proberen, ja, um, nou ja goed. Ik, ik heb natuurlijk geen, geen maanden op straat rondgezworven, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dat op een gegeven moment niet meer redt. En je, je komt dan in een situatie wat je beschrijft: van ja, of, of je gaat dus die roes opzoeken en dan kan je in blijven zitten, of je wordt wakker inderdaad. Je zegt van hey, maar dit gaat niet goed en dan nou moet, nou moet ik echt iets gaan ondernemen. Mm. Um, ja, weet je, en de ene valt naar links en de andere valt naar rechts. Ja. Uh, en dat, dat is ja maar net afhankelijk of je inderdaad iemand tegenkomt... die je mee kan nemen de goede kant op... of dat je zelf sterk genoeg bent om die goede kant op te gaan. Mm. Uh, en nogmaals, dan hebben we het dus niet over de mensen... die uh, in eerste instantie al met problemen... en dan heb ik het over uh, mensen met inderdaad al verslavingen, et cetera. Dat, dat is een hele andere categorie. Mm. Uh, maar ik heb het over mensen die inderdaad uh, vanuit ja, zeg maar de gewone mensen... zonder indicatie uh, dakloos worden. Ja. Ja. Er zijn net uh, heel veel daklozen uh, zijn hoger opgeleiden. Ik denk dat, dat heel veel <kugt> mensen dan denken... nee, dat is denk ik ook een heel groot vooroordeel. Dat wij mm -hmm. denken, hè, dat zijn mensen inderdaad die dan hun opleiding niet hebben afgemaakt... of die hè, uh, niet naar school zijn gegaan. Ja, en, per definitie losers zijn. Uh... Nou, ja, ja, <laughs> ja, nou ja, dat is wel de opvatting, denk ik, over het algemeen. Klopt. Dat mensen denken van, nou ja, er zal wel iets mis zijn gegaan... maar mm -hmm. hoger opgeleid? Nee... Dat kan ja. niet, toch? Want dan raak je toch niet op straat. Maar dat, dat zeg jij dus wel. Van, nou ja, nou ja, ik wil niet zeggen is... dat, het een, dat het een hele grote groep is, maar er is een groep. Ja. Uh, in Nederland is het zo geregeld dat als je ondernemer uh, beslist ondernemer te worden... Ja. dan uh, kies je voor het risico wat erbij hoort. Ja. Uh, dat betekent ook dat uh, uh, mocht je in loondienst uh, uh, zitten... Uh, en je hebt een, uh, een huurcontract bij een uh, woningbouwvereniging... op het moment dat jij je zorgverzekering niet meer betaalt... en je huur niet meer betaalt, dan wordt er aan een bel getrokken. Inmiddels. Ja. is ook pas sinds een paar jaar hoor. Ja. Um, en dan uh, komen er allerlei ra raderen gaan beginnen te draaien en te werken, en dan kom je in een systeem terecht waarbij ze gaan praten over schuldhulpverlening, et cetera. Mm. Uh, dat kan een heleboel ellende voorkomen. Uh, alleen als ondernemer heb je dat dus niet? Nee. Dus als je dan valt, dan val je hard. Dan val je heel hard. En nogmaals: hè, een ondernemer is een trots, uh, trots mens. Ja. Uh, is heel trots op zijn onderneming. En uh, trekt eigenlijk altijd pas te laat aan de bel. Ja. Um, en in uh, Nederland uh, hebben we een, uh, ja, een onderontwikkeld systeem om sch uh, schuldhulpverlening voor ondernemers. Uh, uh, uh, uh, die kan bijstaan, zeg maar, in uh, voorkomen van faillissement. En ja, ondernemers die hun zaak kwijtraken, of echt flink uh, de mist ingaan voor een half miljoen of een miljoen, ja, die zijn ook hun huis kwijt. Ja. Die zijn alles kwijt. Ja. En is daar op dit moment dan. Eigenlijk helemaal geen hulpverlening voor? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Daar is her en der wel uh, uh, iets wat ondernomen wordt. Ik ben uh, een paar jaar geleden in Flevoland geweest, waar ze inderdaad uh, naast uh, de Kamer van um, uh, en het gemeenteloket voor ondernemingen ook een soort van schuldhulpverleningsloket hadden. Mm -hmm. uh, volgens mij nog steeds hebben. Um, en daar hebben ze ook gezegd van ja, de. de Ondernemers die het risico aangaan om te ondernemen en, uh, en schulden aangaan om het bedrijf op te zetten. Mm. Uh, moeten ook weten, maar ook die ondersteuning krijgen op het moment dat het misgaat. Ja. En dan kunnen ze ook bij ons terecht. Ja. Uh, ik heb een ondernemer gesproken die uh, eerst twee uh, uh, organisaties uh, uh, had benaderd om uh, uit die schuld uh, te komen. En die hebben gewoon er nog even een half miljoen bijgepakt. Zo. So. Dus hij is gewoon twee keer geript. Ja. En dan uh, kom je er ooit weer bovenop. Dat, ja, dat is lastig. Ja, ja dat is heel lastig. En, uh, maar goed. Uh, we hebben met z'n allen gekozen voor een regering die dat zo heeft ingericht. Ja. En we gaan er dus met z'n allen mee akkoord. En uh, de ondernemers die nemen het risico. Ja, ja dat vind ik wel heel, heel naar ook eigenlijk inderdaad. Dat staart er ja. echt helemaal alleen voor. Ja. Klinkt het dan wel een soort van. Ja. En Jerry, jij, jij zei uh, Jerry, jij zei net al van hey, op een gegeven moment kreeg ik een tip van... nou ja, dan kun je dus daarheen voor een kopje soep bij het uh, bij het Leger des Hels. Um, wat waren de volgende stappen? Want je komt dan daar in aanraking met dat, he, dat kopje soep. Nou, ik neem aan dat dat zeer welkom is op een gegeven moment. Uh, wat zijn er dan nog meer voor instanties? Waar ga je dan naartoe? welke molen kom je dan eigenlijk? Uh, nou, de eerste keer eigenlijk kwam quantum... toen. Ja, ik schrok. Ja. Omdat eigenlijk dat je daar zit en dan zie je gewoon echt de mensen gewoon eigenlijk die ook op straat leven. Hmm. En, en, en wat voor verschillende mensen je allemaal hebt. En, en, en... Ja, dan zit je dan in één keer eigenlijk helemaal tussenin. Ja. Dus het, het is voor mij niet echt gelijk dat ik, dat ik heb gezegd... van nou, ik ga hem hier aanmelden en ik wil hier slapen. Nee, je keek eens rond je dacht... nou, tussen deze mensen wil ik niet elke ochtend wakker nee. worden. Ja, nee. nou, nou, wat ik net dus zeg, nee. op een gegeven moment... als jij je soepje zit te eten en er zit iemand naast... met, met een gewoon simpel radiootje... die ding net een wereldafvanger is om met Poetin te gaan <lacht> discussiëren... dan heb je wel zoiets van... oei, je, je slaapt wel allemaal op één zaal. Dus dat, dat, ja. Uh, maar ja, dat heb ik... <laughs> het heeft het, het, het, voor mij heb het, heb het wel even geduurd. Ja. Voordat ik bij het, maar op een gegeven moment ja, dan, dan, ook daarin moet je dan weer toegeven. Ik ben altijd hardleers geweest. Mm. En uh, dan kom je dus bij het leger de Zijlse En vanaf dan zou eigenlijk de hele molen van de hulpverlening uh, moeten gaan opstarten. Moeten gaan opstarten, zeg jij? Ja. Dat gaat niet ja. vanzelf. Nou, het, kijk, dat is eigenlijk het stukje waar we het net over hadden. Je, je komt ook weer daar in een stuk met beperkingen waar de hulpverlening mee te maken heeft. Het, ja. het, kijk, voor mij was het zo, ik, je, je komt allereerst in een, in een, in een loophuis. Ja. Waar, waar mensen echt live van de straat terechtkomen. En voor mij was de tweede vervolgstap, was eigenlijk, de bedoeling was dat je daarvoor, ik geloof anderhalve maand zou blijven. Mm -hmm. nou, anderhalve maand bij mij al vijf maanden. Okay. En het heeft te maken met de wachtlijst, wat de volgende stap weer had. En dan kwam ik bij het Instroomhuis terecht. Yeah. En Wat is het Instram... precies een instroomhuis? Het instroomhuis, daar zitten eigenlijk alle instanties... zoals de DWI, de FIBU en dergelijke... zitten daarbij aangesloten. Dus zowel schuldhulpverlening, mensen die helpen met je uitkering... Mm -hmm. je krijgt een, een, een contactpersoon. Dus eigenlijk het hele rubriekje... waarin je eigenlijk weer voor de, voor, voor de staat bestaat, zeg maar... dat zit ja. daar bij elkaar in. Waar ze gaan kijken van, nou oké, okay, komt Jerry komt binnen... we kijken naar zijn situatie, kijken Klopt. waar hij vandaan komt... Naar, heeft hij schulden of niet, en ja. hoe kunnen we hem... He, op de meest efficiënte en prettige manier. Weer helpen richting baan, huis. Ja. En, en, ja, in die zin een bestaan met een dak boven je hoofd. En een leven met een invulling. Weer zeg maar ja, een, precies. een ritme. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk. Zo staat het volgens mij ook in een boek gepland. Zo en zou het moeten gaan. Zo zou het normaal <laughs> ja. moeten gaan. Alleen ook helaas daar. Dat, dat, dat ook daar stond volgens mij een periode van twee maanden voor. En dat hebben mij ook vijf, zes maanden geduurd. Oké. Okay. Is dat wederom wegens wachtlijsten ook? Ja, met name de wachtlijsten en, en het groeiende aantal dak- en thuislozen wat er komt. Hm. En dan, dan heb je het alleen niet over alleen wat ik, wat ik op een gegeven moment meemaak... niet alleen binnen Nederland, maar ook wat van buiten Nederland nog, nog allemaal erbij de, de komt. Dat, ja. dat hoopt zich allemaal op. Ja. En de wachtlijsten die, die, die, die worden alleen maar langer. Maar er komen niet meer opvanghuizen bij niet meer begeleiders. Nee. Maar toen je in, in, in, dat, in dat tweede stapje zat... Um had je toen wel zoiets van. Nou, ik ga weer de goede kant op. Of ja. is het dan nog steeds. Uh... Nou, ik, ik. Ik had toen echt het idee van oké, okay, weet je, vanaf nu gaan we eigenlijk werken om, om eerst die, die puin op, op te ruimen. En ja. daarna weer langzaam op te gaan bouwen. Ja, ik zat er wel weer vertrouwen in. Ja, ik, ik, ik had er echt heel veel zin meer in. Ik had echt zoiets van ja, ik, ik aanvaar mijn problemen, ik herken ze. En, ja. en we gaan er nu aan werken. Er wordt aan gewerkt. Ik durfde weer eigenlijk een envelop open te maken. En te kijken: van oké, okay, wat kunnen we hier nou in doen? Ja. Uh, was het niet het geval dat eigenlijk, dat ik toen uh, op een gegeven moment daar weer een gesprek kreeg, waar ze naar mij zeiden: Van nou, helaas, er is geen vervolgplek voor jou nog. Uh, wat we nu gaan doen, is dat je eigenlijk weer terug moet naar het inloophuis. Auw. En dus <laughs> eigenlijk word je eventjes een stukje meegenomen op, op, op het goede pad. Ja. Uh, en daarna word je eigenlijk weer keihard terug, teruggeduwd. Wauw. En, en dan houden ze je eigenlijk iets voor wat dus op dat moment gewoon helemaal niet realistisch wat was. Wat ze niet, niet waar haalbaar was. Maken. Nou Nee, ja, absoluut niet. En dat kan. Dus wat, wat, wat, wat ik ook net zegt, het is niet aan de hulpverlening, maar het is eigenlijk weer een, een, een hogere stap erin. Ja. Die, die, die, die dat probleem eigenlijk misschien volgens mij veel te, te makkelijk inzien. Hm. En. Um, ja, het is, het is echt wel, wel zwaar moeilijk... als je echt al je problemen probeert op te lossen en te doen... en je op het rechte pad probeert te blijven. Dat en, en ja, klinkt probeert natuurlijk te zijn heel alleen. onlogisch. want bedoel, hey, Jij had er zin in, jij dacht ik ga ervoor. Dus ja. hey, de motivatie was er. Zeker. Hey, er waren mensen die uh, in die zin dachten... Van, we kijken naar je problemen, we gaan kijken waar gaan we naartoe Maar toch gaat dat dus in praktijk niet zo. Nou. Er was op dat moment gewoon geen oplossing voor jouw situatie. En, en voor velen met mij. Er was geen vervolgtraject. Kijk, ja. uh, mensen waar, waar, waar, waar nog potentie in zit. En jongeren waar, waarvan je nog zoiets hebt inderdaad. Die, die niet, niet meer, tenminste ik op dat moment... niet meer echt drangverslaafd of drugsverslaafd was. Mm -hmm. die, die, die, ja, die, die, die, die plast eigenlijk gewoon net buiten de boot. Om het maar eventjes zo te zeggen. Ja. Want je wordt, ja, je, je wordt allemaal over één kam geschoren. Dus ook jij gaat die kant op. Ja. En je, je, ja, je, je, je komt eigenlijk om je weer terecht in een... weer die, die rot situatie. Dus eigenlijk dus zeggen ze van nou, we gaan je helpen en we gaan je doen. Ja. En, en, en, en je krijgt je uitkering. Maar uh, wacht heel even. Je moet de staat dit en dit en dit nog eventjes terugbetalen. Dus je houdt een tientje... hou je per twee weken over om daarvan te leven. Dan, daar zijn ze wel heel snel in. Want dat kennen ze wel. <lacht> maar... Op het moment om je, erna, om je daarna eigenlijk weer verder te helpen... en, en de andere kant op te gaan... Nee, dat dat uh, zat er niet in. Dat faalde dat, dat nee. gewoon een ja. Ik nee, vind ik, het ook niet zo gek ja. dat, dat, dat, dat, dat, dat er mensen dan wel op een gegeven moment... de keuze maken om, het, om de andere kant op te gaan. Ja, heel begrijpelijk inderdaad. Ik wil zo meteen heel graag weten hoe dat dan uh, inderdaad... bij jou ook, ook inderdaad, hoe dat... Uh, bij andere mensen is gegaan die jij gesproken hebt. Uh, maar we gaan eerst naar muziek, want die hebben we ook nog. Uh, ter, ter onderbreking hebben we live muziek, hele mooie live muziek zelfs. Oneva, en uh, jij gaat binnenkort een grote droom van je waarmaken, toch? Mm -hmm. Welke droom is dat? In Paradiso spelen. Kijk, in grote zaal. Grote zaal. Daar past best veel mensen in, weet je dat? Ja. het <laughs> is jouw grote droom, maar ik kan me ook voorstellen dat je heel erg zenuwachtig bent. Ik word wel zenuwachtig van mensen die dat elke keer zeggen. Oh sorry, ja. nee. ah, je wordt helemaal niet zenuwachtig van. Nee, maar je gaat daar staan vanwege de grote prijs, uh, de finale. Ja. En hoeveel trajecten ben je dan al doorgaan? Ik heb gisteren gehoord dat aan het begin van het traject van de grote prijs... ongeveer 900 bandjes meedoen, 900 singer-songwriters. En uiteindelijk staan er maar zes volgens mij. 900 in lijkt me sterk. Nee, zegt. Echt. Echt? Ik heb het gehoord, want dat is Juli. Op dag 72. Uh, maar. Nee, in het hele voortraject. Hè. Dus dan heb je nog, nog voordat ze gaan spelen, zeg maar. Dus alles wat daar o, nog voor ja, zit. Ja, dus wel je, iedereen kan zich inschrijven en dan wordt het geselecteerd. Precies. Ja, ja dus dan, heb je het, uh, nou, dan ben je al heel ver gekomen. Moet ik ja, zeggen. De kwartfinale, de halve en nu dan de ja. finale. Ja, spannend. Wanneer, uh, wanneer is de finale? Zaterdag. Komende zaterdag. Ja. Dan gaat je een grote droom in vervulling. Ja. En wat ga je daar spelen? Eh. Uh. Muziek. Ja, um, welke liedjes? Ja, ook liedjes die ik nu hier speel. En ik heb nog um, een laatste liedje wat ik met een klarinetist speel. En okay. dat wordt heel mooi. Wauw, spannend. Ja. En het volgende liedje wat je voor ons gaat spelen, ga je dat daar ook uh, spelen? Ja. En het heet? We leven. We leven. En wil je vertellen waar het over gaat? Of zeg je van nee, luister maar gewoon. Luister maar gewoon. Luister maar gewoon. Oneven. Nou, als jij je ogen dicht doet, dan doe je net of is dit paradiso. Oké? Okay? Dan kun je vast even oefenen. Ja. <laughs> is goed. We verdwijnen allemaal langzaam in de grond ik weet niet meer waar ik ooit begon wat had ik gedaan Wat er is, weet je ook niet wat je mist Als je niet weet wat je fout doet Vergeet je dat je je vergist Als het gevaar was, was alles nu dood. Maar we. This was all it's Sowieso goede statement. Leef elke dag of dat je morgen gaat. Dat is uh, in ieder geval goed. Kon je een beetje oefenen? Lijkt het uh, op uh, Paradiso hier? Uh, dit was te kleiner. Ja. <laughs> nou, als je daar dan staat zaterdag, dan doe je dan even je ogen dicht en denk je, oh, is het is gewoon een hier dan ook weer, want dan lijkt het meer op elkaar. Hè? Ja, dat is wel waar. Maar als je dan gewoon denkt, het is gewoon de studio, radio 1, dit is de nacht, hè? Dan, uh, ja. dan is het allemaal niet meer zo spannend. Mee. Maar volgens mij gaat het helemaal goed komen. Want ik vind het wel heel erg mooi wat je maakt. Dus dat is uh, in ieder geval heel fijn. We gaan zo bijna naar het nieuws. En dan uh, gaan we zeker verder praten over ja, het be bestaan op straat. Koko, uh, je hoorde net al het verhaal. Hè? Jij, jij bent zelf als journalist uh, de wereld van... Ja. Dus zwervers, zou ik bijna weer zeggen. Maar dat hebben we afgesproken. Het zijn de dak- en thuislozen. Jij bent daar als journalist ingedoken. Herken je dit verhaal nou van Jerry? Wat hij zegt van... Uh, het is eigenlijk onmogelijk om daar uit te komen. Ook al wil je heel graag, maar... Uh... Nou, wat me, uh, waar ik meteen aan dacht... toen hij zijn verhaal vertelde, was van... Ik, ik ken inderdaad een aantal van die jongens... die een paar keer mee zijn genomen in zo'n traject. Mm -hmm. En dan te horen krijgen van... Nou ja, weet je wel, duurt toch nog wel even. Of we hebben toch nog geen huis voor je. Of we moeten toch nog even dit, of toch nog even dat. Mm. Ja, en die zie je gewoon terugvallen. En als dat twee of drie keer gebeurt, dan haken ze af. Dan ben je de hoop eigenlijk een beetje kwijt. Ja, dat, dat, wat, wat Jerry ook vertelde. Ik had er zin in. Ik had er zoveel zin in om eruit te krabbelen. Om weer he, de problemen uh, aan te pakken. Ja. Het is ook echt best wel wat als je. Uh, op de eerste plaats erkent dat je uh, zo ver in shit zit. Mm. Uh, vervolgens uh, zit je inderdaad, nou ja, geen, geen acht uh, weken, wat normaal gezien een procedure is. Maar je zit vijf maanden in zo'n uh, eerste opvang. Ja. Uh, vervolgens zegt iemand tegen jou van weet je wat, we gaan je problemen oppakken en we gaan er wat aan doen. Dus uh, nou ja, je moet ook een beetje dan in, in de moed komen om dus inderdaad uh, al die schulden. Uh, te, uh, te aanvaarden ja. en, uh, en daar een plan voor te gaan bedenken. Ja. ja. En als je eenmaal op die trein springt, dan wil je ook wel dat je gaat rijden. Ja, zeker. Um, en, en als je inderdaad één, twee, drie keer uh, ziet dat die trein dus niet vertrekt en dat je dus niet naar ergens naartoe uh, gaat, ja, dan, dan haak je af. Ja. Ja, dat kan me heel goed voorstellen, inderdaad. Nou, Jerry, die zit hier, uh, uh, ja. Keurig gekleed. Misschien wel veel mensen zich ook nog afvragen. Die denken: hé, maar wat, hoe ziet hij er dan nu uit? Nou, ik zit een hele frisse, spontane jonge man tegenover mij. En uh, ja, um, nou, ik kan alvast een klein tipje oplichten van de sluier, Maar hij is er heel erg goed, uh, ja, goed uitgekomen. Inmiddels uh, gaat het ontzettend goed met je. En dat gaan we dan zo meteen ook uh, helemaal bespreken. Hoe dat allemaal precies zo gegaan is. Want het is nog wel een heel bijzonder uh, mooi verhaal. Um, en ik kan me ook voorstellen als u thuis luistert en denkt: van ik heb eigenlijk wel vragen. Misschien zat u wel vol met vooroordelen. En die hebben we dan gelukkig een paar al even uit de lucht gehaald. Maar misschien denkt u, ja, ik heb ook nog wel een vraag aan iemand die jarenlang op straat heeft geleefd, of juist aan een journalist die hè, daar vanuit een veilige wereld toch indookt. Um, dan zijn die vragen welkom. U kunt bellen op 0800 1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. Maar u mag ook een mail sturen als u dat prettiger vindt. Nachtapenstaart.eo.nl. En anders meepraten op Twitter. En dat kan via een hashtag Dit is de nacht. En daar mogen volgens mij alle vragen naartoe. Geen vraag is denk ik te gek. Want ik kan me echt heel goed voorstellen dat u luistert en denkt: ja. Ik weet eigenlijk niet, ik zie ze wel eens staan... maar hoe doen ze dat dan de hele dag? En wat, wat spoken ze dan uit? En waar gaan ze dan eten? En is het inderdaad zo dat ze heel weinig eten hebben... dus moeten we ze geld geven of, of moet dat juist niet? Nou, al die vragen, u mag ze allemaal doorbellen. 0800-1121. En dan gaan we eerst naar het nieuws van 4 uur. Dus uw vragen: 0800-122-mailtje. Uh, um, eo.nl of een twittertje. En dat kan met een hashtag. Dit is de nacht.